11 uur, Marjan Koukouk met het NOS-journaal. De belangrijkste oppositiegroep in Syrië gaat morgen praten over de vorming van een interim regering voor het land. Het voornemen heeft tot verdeeldheid binnen de oppositie geleid. De Syrische Nationale Coalitie, die in Turkije zit, wil een regering en een premier die zeggenschap krijgen in de Syrische gebieden die in handen zijn van de rebellen. Daarmee wordt het een regering die rivaliseert met de regering van president Assad. Andere oppositieleden en ook de Verenigde Staten dringen aan op de vorming van een overgangsregering... waarin ook aanhangers van Assad een plaats kunnen krijgen. De gesprekken over een interimregering voor Syrië worden gehouden in Istanbul. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking noemt de situatie in de Afghaanse provincie Kunduz fragiel. Ze heeft een tweedaags bezoek aan Afghanistan gebracht. Ze zegt dat er veel tot stand is gekomen, maar nog lang niet genoeg. De Nederlandse missie in Kunduz wordt na 1 juli afgebouwd. Ploemen benadrukt dat Nederland niet helemaal uit Afghanistan verdwijnt. Er blijven nog F-16 gestationeerd en er loopt een ontwikkelingsprogramma voor de versterking van de rechtsstaat. De minister wil zorgvuldig overleggen met de Afghanen hoe de ontwikkelingsrelatie kan worden voortgezet. Twee Turks-Nederlandse kamerleden roepen islamitische ouderparen op om pleegkinderen op te nemen. De PvdA-kamerleden Östurk en Kuzu reageren daarmee op de onrust die onder Turkse moslims is ontstaan rond het jongetje Yunus. Die is uit huis geplaatst en wordt opgevangen door een lesbisch stel. De kamerleden zijn op sociale media een actie begonnen onder de titel Stop de verontwaardiging, neem verantwoordelijkheid. Er komen veel reacties op vanuit de Turks-Nederlandse gemeenschap, negatieve en positieve. Bij Dordrecht is een automobilist zo'n 3000 euro kwijtgeraakt... omdat hij zijn portemonnee op het dak van zijn auto had laten liggen. Hij zag in zijn achteruitkijkspiegel dat briefjes van 50 over de weg dwarrelden. Automobilisten stopten om de biljetten te pakken. Hij reed een rondje en toen hij weer bij de plek kwam... bleek dat een vrouw er met het meeste geld vandoor was. Zij had de andere automobilisten wijsgemaakt... dat zij haar portemonnee op het dak had laten liggen. En daarop hadden veel mensen haar het geld gegeven. De vroegere staatssecretaris Jan van Houwelingen is overleden. Hij was in vier kabinetten staatssecretaris van Defensie voor het CDA vanaf 1981. Hij hoorde bij de linkervleugel van zijn partij. Als Kamerlid was hij onder meer kritisch over de bouw van kerncentrales. Van Houwelingen was daarna nog burgemeester van Haarlemmermeer. Jan van Houwelingen is 75 jaar geworden. De wielerklassieker Milan Sanremo is gewonnen door de Duitser Ciolek. Hij was de snelste in de sprint van een kopgroep van zes. Ciolek versloeg de Slovaakse favoriet Sagan. De Zwitser Cancellara eindigde op de derde plaats. De eerste wielerklassieker van het seizoen was vanwege slecht weer ingekort. Ook gingen de renners vanwege sneeuw een deel met de bus. Dan nog het weer, vannacht regenachtig en het boven nul. Morgen vooral in het noorden nog een enkele bui, verder af en toe zon. Het wordt 6 tot 9 graden. Na morgen wordt het weer iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 Binnen zit John Jansen van Galen. In Trouw lees ik dat buitenlandse bedelaars morgens met busjes worden afgehaald bij hun slaapplaats... en dan worden gedumpt in winkelcentra om te bedelen. Als ze die dag geen 50 euro ophalen voor de baas, krijgen ze s'avonds slaag. Nu is mijn dilemma dit. Als ik die bedelaar geen euro geef, krijgt hij slaag. Als ik hem wel een euro geef, spek ik zijn baas en hou ik die praktijk in stand. Wat moet ik in hemelsnaam doen? Uw adviezen worden gaande ingewacht op oog.nos.nl Goedenavond, welkom bij het NP-Oog dat vanavond hopt van Budapest naar Nicosia en van San Francisco naar Spangen in Rotterdam, waar namelijk in het vermaarde kasteel de voetbalclub Sparta speelt, ook wel liefkozend de oude dame genoemd, want ze bestaat thans liefst. 125 jaar. Maar wat betekent die traditie nog? We vragen het de maker van een televisiedocumentaire over de club... en ook technisch directeur Wiljan Vloed... die de training voortaan wetenschappelijk wil aanpakken. Wat zou dat betekenen? Boedapest is de zetel van de Hongaarse regering van premier Viktor Orban... onder wie het land in hoog tempo rabiaatrechtster wordt... en zelfs antisemitisch. Wat is er toch gebeurd met Orban die ooit begon als jonge linkse liberaal? En in San Francisco speelt het Nederlands team maandagnacht de halve finale van de World Baseball Classic tussen de grootste honkbalnaties van de wereld. Nou ja, Nederlands team, de meeste spelers komen van Aruba en Curaçao. Mogen wij dus ons wel in de handen knijpen vanwege de erfenis van ons koloniaal verleden? En in Nicosia, hoofdstad van Cyprus, heerst onrust... omdat ook kleine spaarders een deel van hun spaarsaldo moeten bijdragen... aan sanering van de staatsfinanciën. Gaat dat echt door? Maar eerst de kranten van morgen vroeg... en nu het MP-overzicht van het Nieuws van Heden. Zondag 17 maart. Het parlement van Cyprus zou vanmiddag stemmen... over het Europese reddingsplan. Maar de zitting werd uitgesteld tot morgen. Intussen wordt druk overlegd hoe kan worden voorkomen... dat spaarders hun rekeningen plunderen. Bij pinautomaten op Cyprus was het vandaag weer een drukte van belang. Cyprioten moeten zelf meebetalen aan het reddingsplan... via een heffing op hun spaargeld. En dat leidt tot veel irritatie. Economen waarschuwen dat een gevaarlijk precedent wordt geschapen... door een deel van de noodsteun te verhalen op spaartegoeden. Dat zou kunnen leiden tot een bankrun in andere zwakke eurolanden. Maar volgens Europees president Van Rompuy is de situatie in Cyprus uniek. Cyprus is een hele andere zaak. Eh, Cyprus had een bankaire sector ook die vijf keer, zeven keer zo groot was als hun nationaal inkomen. Dus daar moest iets gebeuren. Iedereen is daarvan overtuigd. Van Rompuy had ook een persoonlijk nieuwtje. Aan het eind van zijn termijn gaat hij met pensioen. Met 2014 is het einde van mijn politieke loopbaan. Ja. Het aantal inbraken in Nederland is het afgelopen jaar flink toegenomen. De landelijke cijfers worden komende week bekend. Maar de NOS kent de inbraakcijfers van de regio Rotterdam al. Daar steeg het aantal inbraken in vier jaar van ruim 7.500 naar ruim 9.000. Volgens de korpschef kent zowel de stad als de meer landelijke gebieden zijn eigen type inbreker. Met name in de, in de landelijke gebieden zijn dat, uh, kunnen dat inderdaad groepen zijn... die gewoon als sprinkhanen uh, zo'n wijk binnenkomen... dan een aantal inbraken plegen en er vandoor gaan. Als het gaat om echt de, de, de stadswijken, dan zijn dat vaak ook de lokale inbrekers. Rotterdam maakt een speciaal team vrij om de inbraakgolf te stuiten. Het team gaat alle inbraken met elkaar vergelijken. Dat zijn inbraken die op eenzelfde manier gepleegd zijn... En dan kun je dus ook vanuit gaan dat het dezelfde daden zijn. Dat soort clusters zullen we gaan onderzoeken. Nou, dat moet tot een forse daling kunnen leiden... op het moment dat je die weet op te lossen. Opnieuw is een scheidsrechter in elkaar geslagen... na een vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd te leiden. Na de wedstrijd zat de scheidsrechter op een bankje. Er zijn uh, twee jongens op hem afgelopen... hebben hem meerdere keren in zijn gezicht geslagen. En uh, medespelers zijn toen tussen beiden gekomen. En uh, daardoor is het verder niet uit de hand gelopen. Maar de scheidsrechter liep wel een gebroken neus en een dubbele kaakbreuk op. Hij wordt morgen geopereerd. De twee daders, 15 en 20 jaar, worden morgen voorgeleid. Op het Sint-Pietersplein in Rome stroomde rond het middaguur 150.000 mensen samen... voor het eerste zondagsgebed van Paus Franciscus. Toen hij aan het raam verscheen, klonk enthousiast applaus. Buongiorno. Buongiorno. Opnieuw een simpele begroeting die bij zijn eerste optreden woensdag al zo goed was gevallen. Ook zijn afscheid was in stijl. Een prettige zondag en smakelijk middageten. Buena domenica e buon pranzo. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En naast mij zit Martijn Nijhuis. Die heeft de kranten van morgen vroeg al doorgenomen. en er een overzicht van samengesteld dat hij nu begint voor te lezen. In de Volkskrant een verhaal over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Vanaf september wordt het onderzoek gehouden onder alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar. Ze ontvangen een plastic buisje waarin ze een beetje van hun ontlasting moeten stoppen. De bubbeltjes envelop met het buisje moeten ze daarna opsturen naar een laboratorium. Daar wordt dan gekeken of er bloed in zit, want dat zou kunnen wijzen op tumoren. Nederlandse artsen twijfelen aan de kwaliteit van de test... Ze gingen ervan uit dat het RIVM zou kiezen voor de gebruikelijke testbuisjes. Maar er werd gekozen voor een ander, goedkoper buisje... waarmee in Nederland geen enkele ervaring is opgedaan. Daardoor bestaat de kans dat veel tumoren over het hoofd worden gezien. De artsen hebben het in de Volkskrant over de Vira onder de poeptesten. De Telegraaf gaat nog even door over Motorclub Satudara... Een arrestatieteam viel vrijdag het clubhuis van de motorrijders binnen in Tilburg. Er werden onder meer twee kalashnikovs gevonden, twee kisten met duizenden kogels en een stroomstootwapen. En de vondst van die zware wapens bewijst wel dat er iets mis is bij de motorclub, zegt de politie. Maar de woordvoerder van Satudara houdt vol dat er een hetze aan de gang is. Hij zegt, Satudara is gewoon een gezellige motorclub. In trouw gaat het over de rel tussen Nederland en Turkije over de Turkse jongen Yunus. De jongen die door jeugdzorg werd weggehaald uit zijn Turks-Nederlandse gezin... en bij een lesbisch gezin werd geplaatst. Volgens Trouw berichten alle Turkse media elke dag over de zaak... en de artikelen zijn zonder uitzondering negatief. De collectieve hoon wordt steeds luider, maar dat betekent zeker niet... dat ook alle Turken negatief zijn over het lesbische pleeggezin. Op sociale media in Turkije krijgt Nederland juist bijval. Zo schrijft een van de Turken op internet... Of de pleegouders nu lesbisch zijn of niet, die jongen is tenminste bij een gezin geplaatst. Hier was Junus aan zijn lot overgelaten en had hij lijm gesnoven op straat. De klopt, schrijft trouw in Turkije zelf is kinderopvang een reusachtig probleem. In de westerse wereld wordt 75% van de kinderen zonder een thuis door pleeggezinnen opgevangen. In Turkije blijft dat percentage steken op 2%. Werkgevers proberen op grote schaal personeel goedkoop te lozen... door gesjoemel met het ziekteverlof. Dat zegt FNV-bondgenoten in het AD. Werknemers die na een griepje aan de slag gaan... worden zonder het te weten op papier voor 1% ziek gehouden. Na een jaar krijgen ze dan, omdat ze zogenaamd nog steeds ziek zijn... opeens 10 tot 30% minder salaris. Daarna volgt over het algemeen een rechtszaak. Het resultaat is meestal dat de werknemer wordt ontslagen. En dat kost de baas dan bijna niets. Volgens de FNV gebeurt het op grote schaal. En veel ouderen in een scootmobiel zijn een gevaar op de weg, staat morgen in spits. En het komt er dat ze vaak in een wagentje zitten dat niet geschikt voor hen is. Een scootmobiel is te groot, te klein of rijdt veel te hard. Sinds 2006 is het aantal ongelukken met de wagentjes bijna verdubbeld. Inmiddels moeten per jaar zo'n 1400 mensen naar het ziekenhuis... na een ongeluk met hun scootmobiel. En elk jaar komen bij die ongelukken zo'n vijf mensen om het leven. Bovendien moeten elk jaar tientallen fietsers en voetgangers naar het ziekenhuis... omdat ze zijn aangereden door iemand op zo'n ding. Een deskundige zegt in spits dat bezitters van een scootmobiel... eerlijk tegen zichzelf moeten zijn. Niet iedereen kan volgens hem tot zijn honderdste in een wagentje blijven rijden dat 25 km per uur gaat. En die deskundige spreekt uit ervaring. Hij zegt: Ik ben zelf ook eens met 25 km per uur aangereden en dat is echt geen pretje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. If I ever lose my face in you. Over het nieuwe Cypriotische noodplan heerst veel verontwaardiging op het eiland... maar ook wereldwijd wordt kritiek geuit op het plan... om alle Cyprioten met spaargeld eraan mee te laten betalen. Leonora Kok vanuit Cyprus, goedenavond. Goedenavond. Toen we gisteravond spraken ging het erover dat het parlement vandaag zou stemmen over dat plan. Ik begrijp dat dat niet is doorgegaan, waarom niet? Uh, het is niet doorgegaan omdat de... Er is onduidelijkheid bestaat of er wel een meerderheid gehaald gaat worden. Uh, de president durfde het denk ik niet aan, om het, uh, durfde het niet aan om vandaag in stemming te brengen. Ook de partijen hadden meer tijd nodig om uh, vooroverleg te hebben om tot een besluit te komen. Ik denk ja. dat het daarom is. Maar gisteravond dacht u zelf nog dat president uh, Anastasiades het plan wel door het parlement kon loodsen. Zijn inmiddels de verhoudingen voor hem slechter komen te liggen? Nou... Ik was misschien een beetje te optimistisch, omdat ik dacht dat het uh, logisch verstand dat wel in zou geven. Maar hij heeft te maken met een uh, coalitiepartner die mee moet stemmen. Die heeft hij hard nodig, want anders haalt hij de meerderheid in het parlement niet. En daarvan is tot op dit moment nog onduidelijk welke positie zij in gaan nemen. Uh, of dat een gedeelte van die, uh, die oppositiepartij, of die coalitiepartij uh, voor zal stemmen of niet. Of hoe de verhoudingen liggen, is nog niet duidelijk. Het is zeker geen gelopen race, dus... Hmm. En als het hem nu niet lukt, met andere woorden... als er geen goedkeuring komt voor dat noodplan? Ja, dan, uh, dan, ja. Ja, dan is het totale chaos, denk oh. ik. Want dat wat zou betekenen dat, uh, althans wat de president zegt... Uh, als er geen uh, toestemming komt, uh, dan betekent het eigenlijk... dat op 19 uh, maart uh, twee banken onvoldoende geld zullen hebben... om te blijven voortbestaan... Dus dat betekent dat die banken in zullen storten. Uh, dat de werknemers van die banken op straat zullen komen te staan. Uh, met, uh, nou, dan hebben we het over uh, 8000 uh, mensen. Uh, en met gevolg natuurlijk in de nasleep van alle bedrijven die afhankelijk zijn van die banken. En nou ga ze maar daar, ga ze maar door. Dan, is het een, uh, dan zou dat volgens mij, en nou niet volgens mij, maar ik praat nu even de president na, die zegt ja. uh, dan wordt dat chaos hij heeft geen plan B achter de hand en een slimme laatste uitweg. Hij heeft geen plan B achter de hand. Nee. Hij zegt dit is het hoe het is en zo is het hem ook bij de Eurogroep voorgehouden. Is dit of geen lening? Nee. En nu heeft de president vanavond het volk toegesproken. Wat, wat, wat kan hij doen om het uh, algemeen aangevoelde leed uh, te verzachten? Uh, hij heeft uh, mensen op hun verantwoordelijkheid aangesproken, dat in eerste instantie, hij heeft een ferm standpunt ingenomen en uh, nadrukkelijk zelf de verantwoordelijkheid genomen en gevraagd om mensen mede verantwoordelijkheid te dragen. En tegelijkertijd heeft hij ook in het vooruitzicht gesteld dat vooral voor de kleinere spaarders die uh, ook hun geld nu een stukje in moeten leveren, dat daar wellicht een soort van compensatie voor zou kunnen komen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 En in de veronderstelling dat op termijn die aandelen natuurlijk wel wat geld waard zullen zijn, op dit moment niet. Maar als het allemaal goed gaat en de economie weer aan gaat trekken, dan zouden die aandelen natuurlijk ook uh, weer hun uh, waarde hebben. Aandelen in wat? Aandelen in de bank. Oh, die nu niks waard zijn, maar misschien straks weer wel. Dat, dat... is de gedachte ja. natuurlijk, ja. Maar denkt u dat u met deze gesten de geest van protest uh, terug in de fles kan krijgen? Nee, ik denk niet per se dat dat, uh, dat dat gelijk lukt. Nee, dat denk ik niet. Daarvoor is de, de verontwaardiging en, en de teleurstelling ja. eigenlijk uh, te groot. Maar ja, of dat de partijen zal overtuigen, dat zou kunnen. Dat, horen, dat hoop ik. We horen nu zelfs dat Londen de, de, de vele Britse militairen op het eiland te hulp gaat schieten. Ja, er zijn hier uh, 2000 Britse militairen. We hebben hier een Britse basis. En uh, ja, die uh, hebben hier natuurlijk ook gewoon hun, uh, hun bankrekening. En die zouden allemaal ook onder, uh, dat, uh, onder dat regime vallen... om dat percentage af te dragen. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die in de ambassade werken... en in andere Britse bedrijven. En daarvan heeft de Britse overheid gezegd... Uh, dat gaan wij voor onze rekening nemen. Aha. En morgen is het Nationale Feestdag op Cyprus. Dan zouden de banken natuurlijk dicht zijn. Maar ze blijven nu zelfs dicht tot en met woensdag. Waarom? Ja, omdat de onzekerheid te groot is. Ik denk uh, dat uh, de president het niet aandurft uh, om die bank al eerder open te doen. Er is nog uh, geen besluit. En ja, als er morgenavond uh, of als er morgenmiddag in het parlement besloten wordt... bijvoorbeeld dat het niet doorgaat uh, of dat het nog onzeker is... dan zou het natuurlijk heel goed kunnen dat er uh, op dinsdag meteen een run op de bank komt. Ja. Of anderszins. En ik denk om chaos te voorkomen dat ze uh, daarom die maatregelen genomen hebben... Dank Leonora Kok op Cyprus You got me thinking. I'm really thinking. Don't want a palace, just a roof I'm really thinking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 Fall Freedom, raccoon, vanavond in Heineken Music Hall optredende. Nu naar Boedapest. De Hongaarse minister-president Viktor Orbán... reikte dit weekend prijzen uit aan landgenoten... van wie sommigen een zeer discutabele reputatie hebben. Goedenavond, journalist Stefan Bos in Boedapest. Hallo, goedenavond. Wat voor prijzen aan wie zijn prijzen uitgereikt? Eigenlijk aan Jodenhaters kun je zeggen. Want uh, ja, de centrumrechtsregering van Victor die heeft inderdaad uh, wat hoge onderscheidingen verleend. Uh, nou, aan personen die bekend zijn om hun uh, toch wel antisemitische uitlatingen. Uh, daaronder uh, is bijvoorbeeld de televisiepresentator Ferenc uh, Sanislo, heet die man. Die ontving de. Prijs. En dat is de hoogste onderscheiding uh, voor journalisten. Maar het is wel heel erg omstreden, want deze man heeft via Echo uh, TV... heet dat station, zeer uh, antisemitische uitlatingen gedaan. Hij noemde bijvoorbeeld de Roma in zijn land, dat zijn dan zigeuners, mensapen. Maar uh, over de Joden uh, zei hij, dat is eigenlijk uh, vuil... dat we maar het beste kunnen verwijderen. En hij speelde daarmee met het woord semet, dat betekent uh, vuil... maar het, dat is ook een afgeleide weer van... Uh, semitisch, Dus uh, ja, dat ging heel erg ver. Ja. En ja, hij, hij is niet de enige trouwens. Want er is ook nog een hele uh, rare man. Een, uh, die heette Janos uh, Petras. En uh, ja, dat is een zanger van een, eigenlijk een neonazi-band. Die band die heet Carpatia. En uh, ja, die kreeg ook een uh, onderscheiding. Ja, gaan we even naar luisteren. Ja, ja precies. <middels> Wat is dit, Stefan? Nou, wat je nu hoort is het volkslied dat door deze band gecombineerd is. Dat is het volkslied van de Magyar Garda. Dat is de Hongaarse garde. Ja, dat is zeg maar een neo-nazi-paramilitaire groep. Um, er zijn ook beelden van op internet. Nou, Dan zie je ze ook in uniformen uh, lopen... die echt doen denken aan het nazi-tijdperk. Ik heb ze ook in het echt hier gezien. Het is werkelijk verschrikkelijk. Ze hebben ook vlaggen die werden gebruikt... bijvoorbeeld door het nazi-regime van Hongarije. En wat ze... Ook nog, oh, je bent erbij geweest. Ja, ik ben erbij geweest. Ja, ik heb ze regelmatig uh, uh, ontmoet. En toen? Uh, nou, dat zijn niet echt prettige mensen, kan ik je vertellen... om het zacht uit te drukken. Wat was je ervaring dan? Nou, mijn ervaring is dat uh, als je dus uh, met die mensen wil discussiëren... en ze wil vragen naar hun, uh, hun mening... bijvoorbeeld over de zigeuners en een beetje doorvraagt... Ja, dan kan je beter niet ruzie met ze hebben, laat ik het zo zeggen. Het zijn nogal mensen van het, uh, het Rambo-type ook ertussen. En, uh, en bijvoorbeeld wat je nu hoorde zingen, uh, trouwens... dat ze zingen daar... Um, wij zijn blij gardisten te zijn... en uh, God heeft ons doen ontwaken, zeggen ja. ze erbij. Mm -hmm. En er was ook geloof ik nog een vreemdsoortige... Archeoloog die een prijs kreeg? Ja, precies. Dat is een hele merkwaardige man. Die, uh, die heeft uh, ook de, de Hongaren uh, in, in feite uh, vergeleken... dat dit land eigenlijk alleen maar van de Hongaren is. Ook een hele omstreden man. Uh, en uh, die, die heeft uh, ook gesproken van een soort Joodse samenswering tegen Hongarije... zelfs uh, tot en met uh, ja, de Turkse gevechten in de middeleeuwen aan toe. Ja, maar wat verklaart nou dat deze uh, ja, toch extreem rechtse types... Uh, Prijzen krijgen van Victor Orbán, die toch ooit begonnen is als een, als een jonge linkse liberaal? Ja, nee, precies. Dat is, dat is, dat is ook heel merkwaardig. Nou, hij heeft natuurlijk die, die stemmen nodig uit de uh, extremistische beweging uh, Jobbik. Dat is uh, de, de Beweging voor een Beter Hongarije. Dat is zo'n beetje de grootste extremistische partij. Kijk, de mensen lopen nu weg bij zijn partij. Dus uh, ja, veel van die mensen gaan dan naar die anderen toe. En die wil hij natuurlijk, die stemmen, wil hij wel weer terug. Dus ik denk dat dat een reden is. Verder, ja, je gaf het zelf al aan, hij is in het ooit een liberaal uh, geweest. Ik kan me nog goed herinneren dat in 1989... toen stond ik er als, als broekje bij, op het begin... om de verslaggever, toen hij daar... Uh, ja, bij uh, de herbegrafenis van Imre Natsch... dat was een uh, premier van de uh, 1956-revolutie... Uh, daar opriep tot het vertrek van de Sovjet-troepen. Ja. En ja, uh, he, toen stond hij toch uh, bekend... ja, dit is, dit is echt een vrijheidstrijder. Maar ja, wat hij nu doet... is eigenlijk hetzelfde wat de communisten deden. Namelijk, hij neemt het land echt naar een heel andere koers. Ik heb het wel eens vergeleken met George Orwell... Uh, uh, animal farm, waar uiteindelijk de varkens het over nemen. Nou, hij heeft het over een revolutie in de, in de stemlokalen. maar ik denk eigenlijk dat hij nu hetzelfde doet als nou, de varkens. Het heeft deze op... week ook de grondwet nog gewijzigd, hè? Ja, precies, dat is een ander punt. Uh, hij heeft gewoon, uh, en dat deed hij ook nog eens een keer op het moment dat dus die Europese top uh, bezig was, toen dacht hij, weet je wat, ze kijken toch niet. Laten we hier gewoon het vierde amendement van de grondwet er maar weer eens uh, even doorjassen. Namelijk het vierde al sinds de nieuwe grondwet in 2012 werd aangenomen. Nou ja, en daarin staat gewoon dat het uit is met de macht van het grondwet uh, want uh, ja, die hielden toch allerlei maatregelen tegen. Dat vond hij toch wel een beetje lastig. Dus uh, hij heeft uh, ja, de macht van het grondwettelijk hof uh, ingeperkt. En vervolgens uh, hebben ze alle maatregelen... die door het uh, grondwettelijk hof uh, dus werden gestopt... hebben ze weer opnieuw ingevoerd. Maar nu kan het hof daarover niet meer beslissen. Nee. En, en, en je zei al, uh, Hongarije, Europa, acht jaar lid al van de Unie. Ja. Ho hoe reageert Europa? Treedt het hier niet tegenop? En ja, het blijft toch een beetje bij, uh, bij retoriek heb ik de indruk. Inderdaad uh, wordt nu gezegd, ja, we zijn wel bezorgd... en uh, doe het alsjeblieft niet. Barroso heeft nog even beleefd, getelefoneerd uh, vrijdag... van, uh, ja, kunnen jullie die stemming niet even uitstellen... maar uh, Orbán lijkt zich er niks van aan te trekken. Want ja, er gebeurt in feite niks. Er is namelijk geen goed mechanisme binnen de Europese Unie... om al vooraf, hè, voor zo'n stemming, werkelijk in te grijpen. En ja, um, sancties komen er kennelijk nog steeds niet. Uh, maar het blijft natuurlijk wel heel merkwaardig dat hij hiermee doorgaat. Want... Hongarije, um, ja, dat zeiden ook vandaag bijvoorbeeld weer 3000 mensen... die ook de straten opkwamen in, in, in de Frieskou. In de uh, Hongarije verandert echt in een dictatuur ja. door die grondwet. Maar onze, onze Mark Rutte heeft deze week ja. zijn Hongaarse collega... nog aangesproken op ja. die nieuwe grondwet. Hoe, hoe wordt daarop gereageerd in Hongarije? Ja, precies. Nou, nou, Orbán heeft gewoon gezegd... dat hij heel erg geïrriteerd is uh, daarover. Over de, ook over de brief waar ook Rutte bij betrokken was. Hij zegt dat uh, dat is een, een brief tegen Hongarije, zegt hij dan. Gewoon, uh, terwijl uh, ja, hij gaat in feite ook niet in op de, op de inhoud. Hij zegt gewoon, uh, we hebben het allemaal verkeerd begrepen. De internationale pers begrijpt me niet goed. Maar ja, ik heb zelf die grondwetwijzigingen doorgelezen. Nou, dat wordt toch heel duidelijk wat, uh, wat een verschrikkelijke maatregelen daarin staan. Uh, dat gaat echt heel ver. Uh, bijvoorbeeld uh, zelfs dakloosheid wordt gestraft. Dus daklozen die kunnen straks gewoon de gevangenis in en, uh, en boetes krijgen. Uh, studenten moeten hier blijven. Uh, want die, als, als ze dus geld krijgen van de staat... nou, de media komt nog meer in handen van de staat. En natuurlijk ook de rechtbanken. Dus ja, ja het gaat wel heel ver. Ja, het gaat wel heel ver. Dank Stefan Bos Wordt vervolgd in Hongarije. <laughs> Absoluut. Tot je dienst record on i'm living for an endless song i want you more De lange was dat Denzon de heartbreak. En nu Sparta Rotterdam. Bestaat al 125 jaar. Is dus van 1888. Pappele Pap komt tegenwoordig niet eens meer uit in de eredivisie, Maar speelde lang, lang geleden Europa Cup voetbal. Wij gaan naar 1983. Strafschop. Van Gaal leeft het nu. In de eerste wedstrijd scoorde de Golf uit de strakschop. De politie van Gaal, de gelegenheid want Hij voelde zich niet uh, de juiste man. Nu was het en ja, daar sta je even Documentaire Documentairemaker Bernhard Krikker. Goedenavond, wat hoorden we hier? Uh, was dit niet uh, wedstrijd tegen Spartak Moskou? Ja. Richting 83, ja. Ja, en het eindigde met uh, dramatisch hoogtepunt. Van Gaal miste penalty. Ja, vreselijk. Ja. ja, maar Van Gaal zit ook in jouw documentaire over Sparta. Klopt, Ja. ja. Een van de iconen van de club nog steeds. En, uh, Toen ze Europa Cup voetbal speelden. Ja, hij uh, vertelt in de documentaire ook dat hij uh, trots is... dat Sparta in die tijd uh, heel vaak de derde ronde van de Europa Cup wist te halen. Dus, uh, ja, en dat was hier ook zo, maar daarmee was het ook Sloes mede dankzij Van Gaal. Ja. ja. Je hebt de documentaire Sparta uh, achter de poorten van het kasteel gemaakt. Wat ga je ons daarin globaal laten zien de komende weken? Uh, ik heb voor RTL 7 een achtdelige serie gemaakt. Of tenminste, we zijn nog bezig met het maken. Want we volgen de club eigenlijk vanaf mei vorig jaar. Uh, tot en met, als het goed is, het kampioenschap uh, op 6 mei. Uh, en wat we gaan laten zien is dat ik eigenlijk van binnenuit probeer om uh, een schets van uh, de club te maken. Uh, en ik mag uh, bij veel bijeenkomsten en ontmoetingen zijn uh, ja, waar ik tot nu toe uh, als televisiemaker nog nooit ben bij geweest. Ja. Tot en met de kleedkamer en toe. En je gaat ook nog iets bijzonders doen met wetenschap en statistiek? Ja, dat was eigenlijk de aanleiding. Ik uh, werk samen met Ortec en dat zijn mensen die heel erg uh, gespecialiseerd zijn in het meten van alles wat uh, zich op een voetbalveld voordoet. Dat leidt ertoe dat er uh, in totaal 1200 acties per wedstrijd gemiddeld ge geanalyseerd worden. Paars, links of rechts, uh, naar voren, naar achter enzovoort. Um, en dat uh, wordt vervolgens in een hele grote database uh, gestopt en... Ja, ik ben al jarenlang een verwend aanhanger van uh, statistieken. Mede ook ingegeven door het boek Moneyball, wat Moneyball, je ook waarschijnlijk juist, al kent. Ja. Over een uh, Amerikaanse honkbalploeg die uh, met statistieken naar de top in de Major League wordt geholpen. Dat treft, want we gaan zo over honkbal hebben. We gaan nu even okay, voetbal, goed, Sparta, ja. ja. En datzelfde hongbalsprookje, dat wilde ik eigenlijk met een, uh, een profclub doen uh, in je Nederland. Wil je wilt Sparta mee opstoten in de vaart uh, de ja. dus Dat klinkt niet zo onpartijdig. Nou, ja, wat je zal je ik, wil, ik zeggen? Kijk, je het, wilt bevorderen, het, het, bevorderen dat ze een Eredivisie spelen volgend ik, jaar. Ik ben, ik ben naar uh, algemeen directeur William Vloed gegaan... waarvan ik wist dat hij al een groot uh, gebruiker van uh, de data en statistieken was... en uh, ja, heel veel onderzoek heeft gedaan in het verleden, ook als trainer zelf... Ik zei tegen hem, meneer Vloed, als wij nou eens samen gaan proberen... met die uh, analisten van Ortec om uw club naar de divisie te brengen... Sparta toch een club waarvan iedereen eigenlijk zegt... ook al ben je een PSV of een Ajax-fan... ja, je vindt het toch wel een sympathieke club. Ja. Er zijn weinig mensen die echt een hekel aan ze hebben. Laten we nou proberen om die club naar het hoogste niveau te brengen. Okay. En Vloed zei, nou, dat is eigenlijk best een uh, interessant idee. En die uh, data analyse daar geloof ik wel in. Laten we maar eens kijken hoe het werkt. En ik zei, daar nou, is wel één voorwaarde, want ik wil wel alles filmen wat jullie uh, gaan doen. Laten we dit even aan William Vloed, technisch directeur, zelf vragen. Goedenavond. Goedenavond. Kl klopt het globaal, wat krik ons hier uh, op de mouw spelt. <laughs> ja, ja, ik ben dat verteld, het weet nog een Oh, maar hoe, dat eh, camera's in kleedkamers, daar heeft u toch ook de spelers van moeten overtuigen dat dat een goed idee was, of niet? Ja, ja, kijk, het, is, uh, het probleem was natuurlijk eigenlijk dat wij uh, als de directie uh, van Sparta zeiden, nou, we vinden het een fantastisch idee, we geloven erin, we weten dat statistieke data goed werkt, maar dan moet je ook inderdaad de kleedkamer nemen. Nou, dat is inderdaad het probleem uh, om het aan de spelers te vertellen. Uh, we hadden dat graag gedaan in, uh, aan de start van de voorbereiding, nou, door allerlei... Ja, commerciële toestanden. He. Je moet ook een, een financieel plaatje rond zo'n serie klaar hebben. Uh, was dat niet gelukt? En konden we pas in oktober duidelijkheid creëren toen moest het heel snel. Dus met name de introductie van het hele uh, systeem en de manier waarop we in de filmen in is niet echt vikeloos te lopen. Nee, maar uh, nogmaals hetzelfde. Hoe hebt u de spelers ervan weten overtuigen dat, dat een goed idee was? Camera's in de kleedkamer. Eigenlijk heel simpel. Hè? In het begin was er heel veel weerstand. Ik heb alleen maar eigenlijk met hun gesproken. Of, van, ik ga naar nou ze terug. Even kijk naar nou huis hoe mensen naar voetballers kijken. Ze zijn vaak verwende jongens. Je heel veel verdienen en weinig doen. Nou, onze jongens moeten heel hard werken. Uh, onze jongens zijn niet verwend. Uh, onze jongens hebben geen topsalaris. En onze jongens worden elke dag... Hè, want voetbal is een vak. worden elke dag vakmatig beter gemaakt. En dat beeld, dat kent de mensen niet. En als je dat naar de buitenwacht kunt gaan presenteren... Ja, dan ben je eigenlijk een soort uh, marketing-instrument voor jezelf. Nou, dan zijn ik de weg geweest waarbij wij spelers hebben overtuigd. Ja, uh, Krikke, Bernard Krikke, kun je je documentaire vergelijken... met andere fameuze voetbaldocumentaires als... Uh, daar hoorden zij de Engelen zingen over Ajax? Uh. Ja, dat vond ik een prachtige documentaire... waarin ze Ajax een jaar lang gevolgd hebben... Ja. En uh, nou, ik denk dat er in zekere zin wel overeenkomsten zijn. Het was ook wel een van de films die wel uh, in mijn achterhoofd ergens zat... op het moment dat ik uh, met het voorstel naar William Vloed ben gestapt. Maar tegelijkertijd denk ik dat uh, nou ja, zowel hij als ik eigenlijk hadden bedacht... van we moeten proberen om... Ja, het belangrijkste is dat Sparta kampioen wordt. Uh, voor hem helemaal. Voor ja. mij is het uh, belangrijk om bijzondere televisie te maken. En... Nou ja, goed, ik denk dat we er nu aardig in zijn geslaagd. We filmen nog met enige regelmaat. En uh, ja, het is ook een kwestie van vertrouwen uh, opbouwen met elkaar. En ja. Ja, die spelers die stonden ik, in, in het begin niet te popelen. Maar... Ik, ik zag al een aflevering en viel mij op. Je ziet eigenlijk meer pratende mannen dan voetballende mannen. Ja, dat is een goeie. Nou, dat is vanaf aflevering 2 wordt dat wel wat meer. Ongelukkig. Maar, uh, in het begin, kijk, de club is naast dat het uh, prachtige uh, karakteristieke mensen zijn die daar rondlopen, heb je ook een aantal echte iconen. Niet alleen de Louis van Galen en de Denny Blind, maar ook uh, Hugo Borst, uh, Jules Deelder en dat soort mensen die allemaal op de tribune zitten. Ja. Dus het is een hele rijke vereniging. Waar als televisiemaker best veel uh, te halen ja. valt. Maar praten met voetballers en trainers is, is een hachelijke onderneming. Die zijn tegenwoordig door mediatrainers geschoold in omslachtig geformuleerde doodoeners. Nou, ja, vind ik bij Sparta alles meevallen, moet ik ja? zeggen. Ja, oké. Okay. Wat wist je van Sparta voordat je deze documentaire ging maken? Nou, ik had er sympathie was je fan? voor, maar ik was geen fan. Oh. Dat dreig ik misschien wel te worden, maar uh, dat ja, hangt ook af van wat de resultaten uiteindelijk gaan worden. Nee hoor, maar ik, uh, het, het is, uh, als je daar binnenkomt bij, de, bij die club en uh, je, ga, je loopt omhoog uh, in dat stadion, dan voelt dat ook wel echt als uh, iets waar ja, historie is geweest. En uh, ja, dat je misschien wel onderdeel bent van iets nieuws wat ook weer historie kan gaan worden. Ja, ja, ja. Wiljan Vloed, technisch directeur, nog even. Als het nou lukt dat uh, Sparta promoveert naar de Eredivisie, hoe ziet u de toekomst dan uh, voor u? Is dat bestendig of wordt het net als met Volendam heen en weer, heen en weer? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, kijk, we, nee, nee, nee, nee, heel simpel. We hebben gekozen voor een bewustbeleid, hè. Want uh, kijk, het is natuurlijk een filmpje we maken, maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaar ook heel veel gebruik gemaakt van de wetenschap. In de van de wetenschap hebben we mede daar een heel stevig fundament neergelegd. Uh, Sparta zal nooit een club worden waarvan ik denk dat het gaat om de P van prestaties. Maar ik weet wel 100% zeker door uh, de manier waarop wij werken. dat niet meer door de onderkant zakken. en jarenlang weer in de hele visie nee, actief nee. kunnen zijn. Nee. Kijk, zou het bij een eredivisieclub ook gelukt zijn om overal bij te mogen zijn? Wat weet, denk je? Weet ik niet. Uh, misschien nog wel met de camera erbij. Ik, ik denk dat het een trend is uh, die, ja. die je niet tegen zal houden. Fox gaat voor de volgende jaar uh, het Eredivisie uitzenden. Ik denk, en daar heb ik het ook met William Vloed veel over gehad... dat uiteindelijk de trend zal zijn, net als bij in Amerika met het baseball en het basketbal... tot een kwartier voordat de wedstrijd begint, loopt de pers daar gewoon rond. Ja. ja, ik denk dat dat uh, over een aantal jaren ook in Nederland zal gaan gebeuren. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, is goed, goed. Het, het, is je, je, het is een kwestie van vertrouwen met elkaar. Ja. Dat is eigenlijk uh, waar, ja. waar we lang over hebben gesproken ook. Hier aan tafel zit ook Jan Kos, onze eigen honkbal-specialist. Uh, Jan, we hadden het straks over dat boek Moneyball... Over een ontwikkeling in het Amerikaans prof met, op basis van analyses en statistieken. Kun je, kun je even uitleggen hoe dat in elkaar steekt? Ja, honkbal is een sport van statistieken. Alles wordt bijgehouden. Uh, hoe presteer je in een avondwedstrijd? Hoe presteer je op een dagwedstrijd? Hoe doe je tegen linkshandige slagman als pitcher? Hoe tegen rechtshandige? Alles wordt bijgehouden. Dus die statistieken, al vanaf het begin uh, gebruiken ze dat om te kijken hoe je presteert. En scouts gebruiken het ook om uh, een nieuwe talenten uh, te vinden. Um, maar Billy Bean, waar hij al even aan refereerde... Uh, met het boek Moneyball... Uh, die ging voor het eerst twee statistieken combineren. Scouts letten altijd voornamelijk op uh, slaggemiddelden: van hoe presteert een slagman. Ja. Um, maar ja, uh, Billy Bean zei van... ja, maar vier is even belangrijk... Want daar kom je ook op het honk. Dus of je nou een mooie tik slaat of vier wijd krijgt, effect is hetzelfde. En door dat te combineren eh, ja. kwam je erachter dat er ineens spelers waren... die over het hoofd werden gezien. Die hadden een vrij laag slag maar kwamen wel heel vaak op het honk. Ja. Maar en... in, in, in voetbal gaat het niet zo sterk over zulke... Te individualiseren prestaties krikken? Nee, dat is ook. Voetbal is veel dynamischer en veel complexer in dat opzicht. Maar tegelijkertijd. Je hebt bijvoorbeeld de dode spelmomenten. De corners, de vrije trappen, de penalties. Nou, dat komt al een beetje in de buurt van. Uh, wat ook met monnybollen is ja. het gedaan. En ja, tegelijkertijd. iedereen zoekt eigenlijk nu in het voetbal naar die heilige graal. van wat zijn nou uiteindelijk de factoren die bepalen dat je succes hebt. Dat je ja. tot een doelpoging kan komen. Ja, en dat is een zoektocht die met name ook die econometristen nu uh, ja. aan het uitexerceren zijn. Dank, Ben Krikken. Morgenavond voor het eerst hè, RTL 7, ja. ha half elf, half twaalf? Half elf, okay. RTL 7. Uh, het, we hebben het inmiddels over honkbal en dat komt omdat het Nederlands honkbalteam ver gekomen is in de World Baseball Classic. Amerikaanse commentatoren waren zelfs laaiend enthousiast toen Nederland zich vorige week plaatste voor de halve finale. On to the ninth, bases loaded for the Andrew Jones on third, and Sam's at the plate. Fastball, flyball, deep center... Ja. Goed, goed. ja, maandagnacht speelt Oranje in San Francisco tegen de Dominicaanse Republiek. Halve finale. Jan Kos is het genieten? Ja, dit was genieten. Ik zat met mijn zoon op de bank. Hij was ziek. En ik had afgesproken dat ik deze wedstrijd mocht kijken. Daarna mocht hij Tom Jerry kijken. Dus uh, ik sprong op toen, uh, toen Jones over de thuisplaat uh, ging. Hij ook, ja. want hij mocht toen Tom Jerry kijken. Dus het was genieten. Nee. De... We gaan even naar uh, Amerika, naar werper Diego Markwel. Uh, goedenavond, gefeliciteerd met jullie prestaties. Goedenavond, uh, hartelijk bedankt. Ik denk, uh, we hebben het als een team gedaan. En ja, dus het gaat tot nu toe heel goed. En ja, we moeten nog veel wedstrijden om de beker uh, binnen te halen. Ja, u bent, u bent afkomstig uit Curaçao, niet waar? Ja, ik ben zelfs uh, al uit Curaçao, maar ik speel wel uh, mijn negende, tiende seizoen bij in, in Nederland, mijn negende bij de business. Ja. Zou u niet liever voor, met Curaçao wereldkampioen worden? Ja, lijkt het wel, maar ja, maar wij, wij krijgen geen kans, als uh, klein land en, uh, met vergoedingen en zo. We ja. hebben geen meter, geen geld om met dezelfde selectie naar uh, grote toernooien te gaan en ja. Voor Nederland spelen is het ook een eer, ja. want ja, je krijgt niet zo makkelijk de kans. Maar ja, wij spelen voor Nederland, maar ja, ook voor Curaçao. Dus uh, vooral is het uh, als, net zoals wij ook voor Curaçao spelen, als in Nederland echt wel. Je bent werper uh, en nu in een winkelcentrum, maar je bent werper. Zien we jou daadwerkelijk morgen op de heuvel staan of word je achter de hand gehouden om in te vallen? Nee, nee, nee. Ik ga morgen de wedstrijd beginnen zelf. Tegen de Dominicaanse Republiek een zeer ervaren uh, club met uh, allemaal uh, sterren, professionele sterren, die allemaal in grote competitie in Amerika spelen. Dus ja, ik kijk, ik kijk wel naar uit om goede vrij te gooien Ja, hopelijk dat wij winnen. Uh, ja. om, uh, en jullie spelen in het stadion van de vermaarde San Francisco Giants. Is dat een bijzondere ervaring? Ja, het is heel bijzonder. Het is een heel mooie stadion. Major League-stadion, ja. Het is, uh, het, uh, je wordt gewoon als een Major League behandeld over hier. Sinds ja. toernooi is begonnen, wordt je als een Major League bespouwd. Dus het is een erg uh, leuke ervaring. Iedereen die kan meemaken. Dank Diego ik wel en veel succes morgen. Jan Koster, de tegenstander is de Dominicaanse Republiek. Hoe sterk zijn die? Nou, heel sterk. Uh, ik heb even geteld net. Er zitten iets van twintig uh, spelers bij die in de Major League spelen. En uh, ze hebben echt hele grote, uh, namens Robinson Cano, die speelt bij de Yankees. Het zijn echt hele stevige jongens die heel hard de bal kunnen slaan. Ja. En pitcher Edison Volkes gaat gooien mor uh, morgen Dat is ook gewoon echt een hele goede ja. jongen. Hoe komt het dat Nederland zo ver komt? Want, uh, en het is niet voor het eerst, maar uh, honkbal is hier helemaal geen grote sport. Nee, maar Nederland is wel gewoon echt heel goed. Uh, ze doen al, ik denk al een jaar of vijf, horen ze bij de grote jongens. Uh, ze hebben gewoon echt een goed team. Ja. Maar is het Nederland of is het uh, de Westen? Want meer dan de helft komt uit Aruba of Curaçao. Ja, maar... Het, ja, dat, Daar dat, moeten we het wel van hebben. Ja, maar goed, het is net zoiets als dat je het Nederlandse elftal zegt... van ja, er zitten veel Surinamers in. Ja. Het, het, het ongeveer hetzelfde. Kijk, ja, die, precies. De, we mogen ons wel in onze handen wrijven... vanwege het koloniaal verleden. Anders hebben ja. we al die afstammelingen van de slaven niet gehad. Ja. <laughs> ja. Maar denk je dat het nu zo'n succes is... dat het ook een bredere sport kan worden? Dat, het, dat, er, dat er meer mensen gaan honkballen? Ja, ik hoop het. Um, je, je merkt toch, Nederland doet het dus de laatste jaar erg goed. Uh, WK hebben we gewonnen in 2011. En um, ja, voor afgelopen jaar, nog een jaar later was het EK in Nederland, uh, in Rotterdam. En de finale tussen Italië en Nederland. Uh, ik was daar en er waren gewoon lege plekken. Ik vond het gewoon echt jammer ja, dat het ja, niet ja. was uitverkocht. Dus ja. uh, nog een jaar nadat je dus uh, de wereldtitel op sensationele wijze van de Cuba hebt gewonnen. Lukt het je niet om een stadion vol te nee. krijgen? Dat vond ik echt heel jammer. In Amerika is honkbal natuurlijk wel een enorm grote sport. Vindt het publiek daar dit toernooi ook wel eh, interessant? Zeker. Het, het, het, het, het zal natuurlijk uh, voor Amerikanen zelf minder worden... omdat Amerika is uitgeschakeld. Maar omdat al die teams hebben uh, spelers uit de Major League van bepaalde clubs... Um, wat, wat ook wel leuk is, ze spelen dus bij de San Francisco Giants. Dat is de ploeg... Uh, uh, Hensley Meulens, de coach van Nederland, is daar hitting coach. Dus voor hem is het een soort thuiskomen. Nederland speelt in oranje ja. en in het zwart. Dat zijn de kleuren van de Giants. Oh, ja. Dus je, je, misschien met misschien een beetje muscle, Ja, ja, ja. Dat, dat, dat de mensen daar, uh, de neutrale kijker, automatisch voor Nederland wordt. Ja, Maar hoe verhoudt dit, dit niveau zich hier tot de, tot de Major League in Amerika, in dit toernooi? De hoofdklasse, ja... Dat, ja, de, de jongens uit de hoofdklasse, Rob Kordemans, David Bergman... die doen mee in dit toernooi. En Rob Kordemans uh, uh, is gewoon een goede werper. Die slimme werper. Hij gooit lang niet zo hard als uh, bijvoorbeeld die Volkes van de Dominicaanse Republiek. Ja. Maar hij is een slimme pitcher die gewoon precies weet waar hij moet gooien. En hij blijft overeind. Kan Nederland winnen? Ja. Oké, okay, heel mooi. We gaan kijken? Zeker. Dank je wel, Jan Kos. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Een idool uit de jaren tachtig en negentig zong vandaag het hoogste lied in Berlijn. De Australische photographer Katrina James was erbij. Hallo Katrina. Hallo. Who was singing? It was David Hasselhoff, the one and only. The one and only David Hasselhoff. Do you mean the star from Knight Rider and Baywatch? But yes, absolutely. The star from Knight Rider and Baywatch. And from singing in Berlin on, yeah. in 1989. But, but why for heaven's sake was he there? he was back again this time to to stop the wall from going down from being taken down he said that he would come along and and sing and he was there today to protest against the wall against the developers um building hij was vandaag terug in berlijn om te helpen de laatste resten van de muur te redden ja and did a lot of people come uh, there to protest and here david hesselhauf oh hmm. my goodness so many people i've never seen so many people maybe Duizenden oh, thousands and thousands of people were there for him well, why is david Hasselhoff so popular in germany i'm not sure why he's so popular i think maybe it's because he brings some humor to the situation he doesn't take himself very seriously and and you can laugh with him and it and it's great ja hij is zo populair omdat je met hem kunt lachen hij neemt zichzelf niet al te serieus but was hij serious today no he wasn't serious today i think he's as serious as he gets and um he was singing a lot and i think he takes that seriously but in general it's one big joke ja yeah. uh, nee hij was vandaag ook niet erg uh, serieus hij is net zo serieus als je hem uh, als je als je hem aantreft maar hij is wel serieus uh, over zijn zingen en verder is het een uh, grote grap. doe je doe je zink dit wel dit uh, wel helpt de de the, the preservation of the wall Oh, look, I hope so. I think that it, if, if this is a way that more people can have attention as to what's happening, then I, I think it's a great thing. Ja, ik vroeg Katrina so. of ze denkt dat het optreden van deze Helfferhoff zal helpen en ze denkt in ieder geval dat zijn optreden de aandacht van veel mensen erop gevestigd heeft op de dreigende afbraak van de muur en dat het daardoor zal helpen. Wat do you think of his singing? I think his singing is terrible, but I love him. Zijn uh, zang is vreselijk, maar Katrina houdt van hem. Thanks, Katrina. You're welcome, thank you. Ik vroeg u straks aan het begin... Als ik een bedelaar een euro geef, spek ik daarmee de uitbuiting van de bedelaars. Als ik hem geen euro geef, dan wordt hij s'avonds geslagen door die uitbuitende maas. Niettemin, zegt 85% van de luisteraar, geen euro geven en slechts 15% wel geven. Iemand raadt mij aan, geef de bedelaar een euro op voorwaarde... dat hij me vertelt wie hem slaat als ik niks geef. Dat was Kees van Eyck. Dank u allen voor uw bijdrage. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte mpo mannen en ik eindig met een gedicht van Jan Eikelboom. Misschien is dit het laatste dat zal blijven. Nee, in de moed voor laf. Zo goed dat het maar langzaam wil vervagen en verdwijnen. Het vonkelt nog in de schemering, altijd de blues. Het slepende de zoom van een lange nachtblauwe Japon. Het lomen steeds verder verschoven adieu. Het heesen haast fluisterende zingen. De brusjes die de stokken gaandeweg vervingen. nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.